Oh, sorry. Ja, en er ligt nog een oude bijbel op. En daarnaast is wel uh, het graf van dokter van Smit. Van de dokter Smitstraat. Uh, dat is een zandstenenplaat. Die ook helemaal afges, afge, afgeslepen is. Nieuwe... Uh,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 Weet je de openingstijden van uh, de begraafplaats? De begraafplaats is iedere dag open van uh, s morgens 8 tot s'avonds 6.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 tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Na net wel met het NOS journaal. De gesprekken met een Amerikaanse investeerder over een overname van de DSB-bank zijn mislukt. Dat bleek na overleg op het hoofdkantoor van DSB in Wochnum. De rechter moest om zes uur vanavond uitsluitsel hebben over de besprekingen. In plaats van een overname door een Amerikaanse bank is plan B voorgelegd aan de rechter. En in dat plan moeten DSB spaarders een deel van hun spaargeld omzetten in aandelen... om de schuld van DSB omlaag te brengen. Volgens voorman Hendricks van steunfonds Probleemhypotheken... is er goede hoop dat de spaarders de benodigde 100 miljoen euro bij elkaar kunnen brengen. De rechter besluit morgenochtend of DSB meer tijd krijgt om dat plan uit te werken. 100.000 Nederlanders hebben sinds de invoering van de verplichte basisverzekering vier jaar geleden nog nooit premie betaald. En nog eens 200.000 mensen hebben een betalingsachterstand van meer dan een half jaar. De totale betalingsachterstand bedraagt zo'n 600 miljoen euro. Minister Klink van Volksgezondheid begint deze maand met het innen van de premie van wanbetalers via een heffing op hun loon of uitkering. Tot nu toe moesten de zorgverzekeraars zelf zien hoe ze de niet betaalde premies toch krijgen. Dat kostte de verzekeraars veel tijd en geld. Mensen uit de basisverzekering zetten mag niet... omdat iedereen recht heeft op medische zorg. Sinds 1 september kan de premie worden ingehouden op het inkomen. De Brit Jensen Button is de nieuwe wereldkampioen in de Formule 1... en zijn Braun GP-team won de constructeurstitel. In de grote prijs van Brazilië werd Button vijfde... en daarmee is hij niet meer in te halen door zijn naaste concurrenten... Sebastian Vettel en Rubens Barrichello. Het is de eerste wereldtitel voor Button. De race in Sao Paulo werd gewonnen door de Brit Mark Webber in een Red Bull. Er is nog één Formule 1 race te gaan in Abu Dhabi.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 Die inspiratie bij Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. Wegens verkoudheid heb ik een heze stem, zoals u ongetwijfeld al heeft gehoord. En uh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 Zover is het ook weer niet gelukkig. <laughs> Tetske Klein. Tetske Klein. Ja. En uh, Tetske is, tetsche is uh, ja, zeg maar een van de eerste mensen die met het Clarity-proces in Nederland werkt. Klopt, Klopt. dat? Ja, ja. zeker. Ja. Nou, en wat dat allemaal is en gaat worden, dat gaan we uitgebreid uh, bespreken. De onderwerpen die vanavond aan bod komen die, uh, die zijn het Clarity-proces, wat is dat? Jeroen Cabal, dat is de grondlegger van het Clarity-proces, dat is een Amerikaan van oorsprong. En wie is het klein? Nou, Natuurlijk besluiten we met de agenda en een mooi gedicht voorgelezen door onze gast. Wilt u reageren live in de uitzending? Dan is dat mogelijk door het volgende telefoonnummer te bellen. 023 57 30 393.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 Mol maar snel, mol maar kies maar die le, dat valt niet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 En dan kan je vaak ook weer bij laagjes in jezelf komen die er anders niet waren. En zo versterkt het elkaar. Ja, dat snap ik. En dan gaat het zo gezamenlijk zo naar beneden toe. Het is een gezamenlijke verdieping. En dan is het steeds zuiverder en daarmee steeds, steeds opener. Opener en, en ontspannender. En kom je dichter bij jezelf. Ja. Even heel praktisch. Hoe lang doe je een sessie? Is nou ja, er zijn uh, meditaties. Dat is een avond. Yeah. Is een avond die duurt dan twee uur, waarvan één uur gemediteerd wordt.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 Unless it was our destiny, but how many times have you wished to be in spaces, time, places, than what you?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 Volgens mij ben je ook heel bescheiden of niet? Nou, dat laat ik aan jou over. Ja, moet ze nu ja of nee zeggen? Hè? Dat, dat zijn helemaal niet. Ja, zal ik het volgende ja. muziekje aankondigen? Uh, dan gaan we nu luisteren naar een stukje uit het requiem van Foray. in Paradiso. En uh, ja, dat is uiteindelijk als je ogen open gaan waar we zijn. Um, ja, lieve luisteraars, we zijn uh, in de studio en we hebben te gast uh, Teetske Klein over het uh, Clarity proces. Um, Richard, um... ja, we hebben een beller, uh, Herman. Oké, okay, dat is Ik, leuk. Ik uh, begreep dat het Edwin. Klopt dat? Ja, ja, Edwin. Hoi Edwin, waar, Hi. waar woon je? In uh, welke stad? In Haarlem. Hoi, nou, welkom. Uh, jij, jij kende uh, in het vorige zei je dat je Teetske kende, klopt dat?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 Truth will out I believe without a doubt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 Ge com uh, geïnspireerd communiceren met uh, Richard Buitenhek. Een communicatietraining. Uh, is in Zandvoort van donderdag 12 tot en met zaterdag 14 november. Uh, voor informatie kun je op de site van Richard kijken. Dat is www.rbtc.nl Dan kun je ja, uh, allerlei dingen aanklikken. En dan ook op de site van Inspiratieradio is dat allemaal terug te vinden. www.inspiratieradio.nl